Switch that bass, jumping. Switch that. Maar niet te snel. Niet te snel, niet te snel. Kom op. Kom er maar in. Nou, we beginnen gewoon vanavond. In de Escape vanavond. The Secret van 11 tot 5. Met de prijs 12,50 euro verkopen bij PLO. Check. Dresscode is dress to Dance. Muziekstijl: Deep House, Progressive House, Electro House. www.danceoffice.com voor meer informatie. Dus. Dat was hem helemaal. Ja, nee. En dan kom ik nog met de line-up. De DJs Vandy, Marcelo, Santito, Brian S, Aaron Gill en Delivio Riven, en we hebben ook nog de vocalisten en MC's. Hey, de... je vergeet Giancarlo. Oh, nou. Giancarlo. En, en noem die namen nou eens snel achter elkaar op. Nee, we gaan even. <laughs> we, hebben een even strak, snel door. we hebben een strak schema. Met de vocalisten Mitch Crown, Jennifer Cook en Dimitri Nikita. Dan gaan we naar Luminosity in de Westerunie. En de Westerliefde. Ook goed. Van 9 tot 5 in Amsterdam is 27 euro inclusief de btw... Uh, ...muziekstijl... ...trans en progressive... Uh, ...met de line-up Super 8 en Tap, ...Leon Bollier, Agnelli en Nelson... ...Ernesto vs. Bastion... ...mijn Trends, held Marcus Choso, ...Mike Foyle... ...Fast Vision, Brian Kearney... ...Tucandeo en Stone Valley... Echt zo'n uh, ouderwetse trans-beukparty. Uh, Dacht het wel. En dan gaan we over naar de zaterdag Midnight Freaks. In Club Air Van 11 tot 5. Uh, 15 euro entree voorverkomen Pelocek. Met de line-up Edu Imbernon, Boris Werner en Dennis Ruijer. En dan gaan we naar onze grote vriend van de show. Die wij nooit kunnen ontbreken in onze partyguide. Hij blijft er maar inkomen. Hij maar ja, blijft er maar inkomen. Het is ook altijd hij een leuke line-up. Hij komt er ook niet meer uit. De framebusters in de Escape van 11 tot 5. Uh, entree 16 euro. En uh, even kijken de line-up. Billy de Klit, onze vriend Raymondo. Sexy Mr. S. Casicas on percussion. En MC I-Fan. En uh, in de Eclectic at the Luxe stage zie ik geen line-up. Maar dat is volgens mij uh, Frederica Bas meestal. Uh, dan gaan we naar... De... Het laatste feestje alweer ja, vanavond. Voor de, de mens... Oh nee, niet het laatste feestje. Het e ene laatste feestje. Voor de mensen die uh, de goede oude tijd mist. Onze oude house classics, Niet getreurd. In de Panama. Turn up the bass. Van 11 tot 4 prijs is maar een tientje. Voorverkoop ook bij Paylogic, Paylogic. Muziekstijl House Classics. Met de DJ's Bart Timbles, DJ Cowboy. Ook bekend als SKG. En, en ja, 24 7 Ja. Wie kent ze niet meer, hè? Ja, ja, ja. <laughs> wel bekend van de hits Slave to the Music, onder andere. Ja, ik kan er nog wel een paar opnieuw, maar we moesten het kort houden. En in de studio staat ook nog Johnny De Mol. Oké, okay. Daar is hij dus, daar is de mol <laughs> In de 90s parties En wat? ja, we hebben nog wel tot slot Doen Ja, we zijn toch met de 90s nou 90, uh, Bezig 90s nou in de patronaat hier in Haarlem Van 11 tot 4 Prijs is ook een tientje entree Paylogic voorverkoop En uh, line-up is uh, Ja, er staat helemaal niks bij, dus Alleen maar Eén een gr grote verrassing En allemaal vraagtekens, vraagtekens dus En hey, wat geen zeggen, vraagteken is Jij staat zo Klaar, bij de decks Ja, ja. Naar deze plaats van Chris Lake. Running out. Dit was de party, kite. Dit was het eerste uur. Zie je het. Zometeen een uur lang. Nonstop in de mix. DJ Dion Sydney. <middels> Running out of time. En we gaan het toch maar eventjes kijken. Eventjes dat alarm laten schellen, ah. Wat volgens mij is onze enige echte Dion Sydney er helemaal klaar voor. Een uur lang, die op jou Siefim, keihard in de mix. Dion Sidney, gooi me maar in! In round and around and round and around and round like a twisted wheel. Yeah. Round and around and round and round and round like a twisted wheel. I'll